Journaal. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM maakt voor het eerst in bijna twee jaar weer winst. Het afgelopen kwartaal werd 736 miljoen euro winst geboekt. Vooral het vrachtvervoer trok aan, maar er waren ook meer zakelijke reizigers. Toch viel het totaal aantal vervoerde passagiers lager uit dan dezelfde periode vorig jaar... Oorzaak daarvan is de IJslandse aswolk, waardoor in april van dit jaar een deel van het Europese luchtruim werd gesloten. Die sluiting scheelde Air France KLM zeker 150 miljoen euro winst. Over het hele boekjaar verwacht het luchtvaartconcern Kiet te spelen.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 Wordt die essen I'm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 evenementen gaan doen. In de zomervakanties iedereen op vakantie, dus dan hebben we gewoon meerdere toeristen die lessen komen nemen. En uh, nu ben ik even verhaal. Ja. <laughs>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 een paar weekenden op en neer gevaren en dat stond er voorpaginetelegraaf. En het was net alsof dat beest uit het water kwam en die celjacht pakte. Dat was net echt. Ja, ja, dus dat soort dingen doen we ook. Nou, je bent wel creatief. Een soort bezig. reclame Reclameopdrachten voor bedrijven. Ja. ja, wat geweldig. Wat een leuke dingen allemaal. Ik zie ook veel met kinderen doen jullie. Dat, dat is met uh, kinderen. Oh, dat is cool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 Ja, ze vinden dat wel ontzettend leuk, natuurlijk, hè? Yeah. Al die leuke dingen. Besame, que tus labios, besándome otra vez. Suavemente, Suave, otra vez. Suave, besame, besame, suave, besame otra vez. We gaan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 The sun goes down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 Ben, ben, ben, ben. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze een, een soort pier in zee willen gaan leggen of een, een haven. Wat, wat denk jij daarvan? Zou dat juist positief of negatief ja, het zijn? Dat lijkt ik? mij geweldig. Ja. Nou ja, even niet aan, aan onszelf denkende, want vanuit een haven kan je natuurlijk ontzettend veel meer exploiteren. Wij doen hier de, de Katamaanseilschool. Moet je ja. altijd door de branding. Nou ja, soms is die branding hartstikke hoog, dan lukt het niet. Als je uit een haven kan varen, kan je eigenlijk altijd naar buiten.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 Speedboten op het water. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben. Want je gaat met een ervaren instructeur mee. En wil je het een keer uitproberen en wil je niet een hele dag? Dan hebben we op, op dagen dat er lessen zijn. Dus aan het eind van de dag lig, liggen ja. de boot hier. Heb je meesauwuurtjes?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 This is Mumble Number Five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store off the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want a beer buzz like.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 Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Ah! Hey! Ah! Ah! Momo number five. Ah! <laughs> Jump.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 For oh,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 dan is het geen gevaarlijk gevoel. Nee, daar komt het goed. <laughs> en je hebt wat, uh, ook een soort roeiboot, heb ik begrepen? Of ja, doen jullie dat? Oh, dat zijn de kano's. Ja, de kano's okay, en ja. raf' en uh, boogieboards en uh, van alles. En ja, kan, je... kan je ook allemaal? Op. Ja, en huren kan je ook. Ja, je hebt zo'n heel mooi boekje met allemaal leuke...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 En je hebt ook veel bedrijfsuitjes en wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat gebeurt er dan met zo'n groepje? Ja, nou ja ze kunnen, We hebben een aparte ruimte waar ze kunnen vergaderen en als break uh, wat op het strand kunnen doen. Maar we hebben bijvoorbeeld zaterdag hebben, komt de uh, Neutral Essence en de oude nu en die komen gewoon met 500 mensen en die gaan allemaal sporten. We hebben een kidsprogramma voor 130 uh, kinderen. En we, ze kunnen yoga, ze kunnen raften, ze kunnen kaiten, ze kunnen kanoen, ze kunnen gaan cocktail shaken, We gaan met ja. de Hilly, Hilly Jansen van de gemeente. Oh ja. gaan we surfboards schilderen. Oh leuk, ja. Dus iedereen wordt gewoon, kan wel doen. Dus <laughs> één grote Efteling hier dan met dingen die, om te doen. Ja. ja, dat is geweldig. En zoveel mensen, hoe doe je dat allemaal? Hoe stuur je dat allemaal aan?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 Nou, hartelijk bedankt voor dat interview en een hele uh, goed weekend. Ja, nou, jullie hartstikke bedankt voor je tijd. <laughs> Dankjewel.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 Dat zei hij is niet zo. Het is Salsamix Salsamix Soy cara de, soy cara de, soy cara de ja.